8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De interimregering van Egypte heeft zijn ontslag aangeboden... aan de Militaire Raad, die de macht in handen heeft... sinds het aftreden van president Mubarak. Het kabinet reageert daarmee op het geweld van de afgelopen dagen... tussen betogers en de politie. Bij rellen op het Tagrierplein in Cairo... kwamen tot nu toe zeker 24 mensen om het leven. De demonstranten willen dat de Militaire Raad de macht... zo snel mogelijk overdraagt aan een democratisch gekozen regering. Over een week beginnen de parlementaire verkiezingen in Egypte... Maar de militaire raad blijft zitten tot er ook presidentsverkiezingen zijn gehouden. En dat kan mogelijk nog een jaar duren. De avondspits was door de aanhoudende mist vanavond dubbel zo zwaar als normaal, zegt de ANWB. Op het piekmoment stond er ruim 300 kilometer file. Wel waren er relatief weinig ongelukken. In het vliegverkeer zijn de problemen nog niet voorbij. De luchthaven in Rotterdam heeft alle vluchten van vanavond geschrapt... en voorspelt ook voor morgen weinig goeds... Zo mogelijk worden vluchten omgeleid via Schiphol... waar met een aangepaste dienstregeling wordt gevlogen. Waarschijnlijk is dat ook morgen het geval. De Amerikaanse militair Bradley Manning die informatie aan Wikileaks... zou hebben doorgespeeld, komt over ruim drie weken voor de rechter. Manning zit al anderhalf jaar in de VS vast zonder proces... deels in een isoleercel. Vorig jaar werd hij in Irak opgepakt voor het lekken van een filmpje... van een Amerikaanse helikopteraanval in Bagdad. Later kwam daar de beschuldiging bij dat Manning 260.000 staatsgeheime berichten aan Wikileaks zou hebben gelekt. De eerste hoorzitting staat gepland voor 16 december en duurt naar verwachting vijf dagen. Het weer, de mist breidt zich vannacht uit over het hele land, minimaal rond of net onder het vriespunt. Ook morgen de hele dag hardnekkig mist, maar in het oosten en zuidoosten veel zon. Het wordt dan drie, drie graden in de mist tot elf in de zon. Dit was het NOS Journaal.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 Rijntjes. Een heel goede avond. Stichting Vluchteling heeft een nieuwe voorzitter. Het is oud-groen-links-fractievoorzitter Femke Halsema. Straks horen we van de directeur waarom ze zo in hun nopjes zijn met Halsema... en op welk moment ze dachten, die Femke die moeten we strikken. Maar nu eerst Egypte, want er wordt al gesproken over een tweede revolutie in Egypte. Al drie dagen wordt het Tahrirplein in Cairo opnieuw bezet door duizenden demonstranten. En dit keer richten de protesten zich niet tegen Mubarak, want die is immers weg, maar tegen het leger. De ochtend begon rustig op het Tagrierplein. Hoewel het plein gisteren was schoongeveegd door de politie, wisten er toch nog mensen in tenten te overnachten. Al vroeg braken er nieuwe gevechten uit tussen de politie die traangas gebruikt en de demonstranten die met stenen gooien. Ja, het gaat dus om gevechten met de militaire politie. Er zijn inmiddels tientallen doden en honderden gewonden. Nou, de situatie daar wordt nu lettend in de gaten gehouden door mijn eerste gast. De Egyptisch-Nederlandse advocaat Ahmad el-Sharwadi. Goedenavond. Goedenavond. Zeg ik het goed? Ahmad e el Sharkawi is het. el Sharkawi, ja. Goed. <laughs> um, ja, u heeft het laatste nieuws ook gehoord. Hè, dat die interimregering uh, zijn ontslag heeft aangeboden aan de militaire raad. Uh, hoe moeten we dat nou interpreteren? Ja, uh, ik heb eerlijk gezegd weinig vertrouwen daarin. En uh, dat hebben we zo eerder ook gedaan. En het lijkt ook, uh, zoals heel veel Egyptenaren dat uh, zien, een soort, een soort spelletje of een theater... Bij iedere actie door het leger wordt gewoon een onderslag aangeboden... en er wordt afgewezen door het leger en dan gaat de regering gewoon door. Ja, ja. Is het een, uh, iets wat afgesproken is eigenlijk, voor uw gevoel? Uh, ik heb er geen bewijs van, maar iedereen heeft het vermoeden... dat het wel uh, zo gewoon achter uh, de scherm wordt iets wel, wel, uh, is afgesproken. En, uh, uh, ja, het is een soort, soort theater. Ja, ja. Zodat de militairen gewoon aan de macht kunnen blijven. Ja, uiteraard. Ja, ja. En zij doen dat dus omdat de militairen dat dan willen... Uh, niemand weet eigenlijk, maar... Uh, dat is de verwachting. Dat precies. Is het idee. Ja. Ja. Nu ziet u ook weer vanuit Nederland die beelden hè, van, uh, van Cairo, dat Zagierplein. Ja. Wat denkt u als u die beelden ziet? Ja, uh, dat wij uh, helaas uh, ja, uh, misschien in een in, in ergere situatie uh, zijn uh, uh, teruggekomen... dan misschien voor 25 januari. Waarom erger? Waarom erger? Ja, voor 25 januari, januari zie ik gewoon een eenheid uh, binnen het Egyptische samenleven. Uh, rechts, links, liberale, uh, islamitische partijen. Iedereen is dat achter één uh, doel eigenlijk. En dat is het uh, uh, afzijn van Mubarak en zijn regime. Mm -hmm. Maar nu zie ik gewoon een enorme verdeeldheid gewoon binnen het Egyptische samenleven. Want het leger wordt niet uh, uh, eigenlijk uh, afgewezen door... Uh, alle uh, stromen binnen Egypte, maar uh, het leger krijgt heel veel steun ook door de uh, moslimbroederschap en uh, de salafisten. Uh, en ja, deze verdeeldheid zie ik gewoon als een, een, een, een negatieve uh, aanknopingspunt uh, die eigenlijk uh, ja, weinig vertrouwen geeft in de toekomst. Ja, want het idee was, dat hadden de militairen ook beloofd, dat ze de macht zouden overdragen. Maar dat doen ze iedere keer maar niet. Is dit iets wat u verwacht had eigenlijk? Uh, het wordt iedere keer uitgesteld voor uh, een termijn van zes maanden, of nu eigenlijk tot 2013. En uh, het militaire raad zoekt altijd uh, naar een aanleiding, en zijn voldoende aanleidingen natuurlijk in Egypte. Uh, en uh, men zijn zo ongerust uh, en bang dat uh, ook de parlementaire verkiezingen niet doorgaat uh, uh, en ook uh, de uh, presidentverkiezingen in 2013. Er werd eerst gezegd ja begin 2012 komt een presidentverkiezingen en nu uh, nog een keer eind 2012 en nu wordt gezegd uh, in 2013. Maar hoe lang gaat dat? Dat weet niemand. Nee, want hoe is het? U heeft natuurlijk familie daar nog steeds wonen in, in Egypte. Hoe is het, zeggen zij, om daar nu te leven? Uh, ja, iedereen voelt zich uh, min of meer eigenlijk onveilig. De situatie is ook onveilig in Egypte. Uh, waarom dan? Uh, waarom? Omdat uh, het een soort wraakactie is door de politie in Egypte, uh, het wordt niet opgetreden tegen uh, criminaliteit. Uh, ja, men krijgt. Uh, worden gewoon uh, in de stik gelaten door de politie. En. Uh, ja, criminaliteit is zo. Uh, uh, uh, vreselijk uh, toegenomen de laatste tijd. Uh, wat heeft u gehoord, bijvoorbeeld, wat er gebeurd is? Een uh, tevoren van kinderen. Uh, ontvoering? Ja ontvoeren van, van, van mensen, met name voor kinderen en van zakenmensen... en overval op uh, gewoon banken, op bedrijven en die soorten dingen. Ja, want u zegt uh, het is een soort wraakactie van de politie dat ze niks meer doen... omdat ze uh, aan de kant stonden van Mubarak en nu aan de kant gezet zijn en denken... nou, dan bekijken jullie het ook allemaal maar. Absoluut. En het komt ook omdat uh, heel veel van de demonstranten, demonstranten na 25 januari hebben gevraagd natuurlijk dat de politie gewoon, uh, althans het hoofd van de politie wordt gewoon berecht. Mm -hmm. En uh, die, het hele apparaat van de politie voelt zich gewoon, ja, uh, wij, wij, worden ge, wij worden gezien als een vijand. Dus uh, laat gewoon uh, de, de mensen nu gewoon voelen. Hoe voelt het nu zonder politie? Ja, ja. ja. En de vijand is dan de mensen. Ja, absoluut. Ja. Want u zegt, ik ken zelfs een verhaal van een kind dat ontvoerd is. Um, is dat dan gebeurd door criminelen die dan los geld vragen... maar denken, ach, ik word nu toch, er wordt niet achter mij aangejaagd? Uh, niemand weet eigenlijk door wie, maar zo wordt een bepaald bedrag natuurlijk uh, geëist... En zodra het geld wordt betaald... dan komt die persoon terug dus maar maar ja niemand weet wie staat hier achter Nee, maar het idee is dat dat wel ge gewone criminelen... daar hebben de militairen in principe niks mee te maken. Nee, dat zijn gewone, gewone criminelen. Ja, ja die maar... het gevoel hebben dat ze vrij spel hebben. Ja, absoluut. Maar de vraag is, als, als de die militaire politie... en de gewone politie zo hard optreedt tegen demonstranten... Wa ja, waar zijn die dan? Uh, waar waarom laten ze de criminelen gewoon zo helemaal vrij op straat? U gaat daar een paar keer per jaar naartoe, heb ik begrepen. Durft u nog met uw gezin? Nee, niet met mijn gezin. Absoluut niet. Nee? Nee, nee. Ja, in mijn eentje wel, maar ik durf geen risico te nemen... om met mijn kinderen en mijn vrouw daar naartoe te gaan. Nee, u, u bent echt bang dat er iets met ze gebeurt? Ja, feitelijk het is het is wel gebeurd met een kennissen en vrienden van mij. Dus waarom zou dat niet met mij ook gebeuren? Ja, ja, maar u bent er wel in uw eentje naartoe geweest nog onlangs. Ja, dat klopt. En bent u dan niet bang? Uh, ik ik, ik, ik doe dus zo, uh, ja, zo goed mogelijk uh, voorzichtig. Uh, ik, ik krijg gewoon overdag. En uh, ja... Ik, ja ik probeer gewoon niet s'avonds of s'nachts uh, op de vlucht te zijn. En, uh, ja, natuurlijk ook met de hoop dat alles goed komt. Maar mm -hmm. dat blijft gewoon een hoop. Maar geen, maar geen, zegt, ge, geen gevoel van zekerheid. Want u zegt, ik, ik, hey, ik rij overdag. En dat is dan om diezelfde groep criminelen? Omdat u bang bent dat u ook zomaar uit uw auto gesleurd wordt? Absoluut, ja. ja. ja, ja. Nou, dat klinkt als een chaotisch land. Hey, het is ook zo. Uh, Kijk, ik heb vrienden gesproken van uh, waarom nemen jullie geen contacten met de politie? Waarom moeten jullie dat zelf gewoon oplossen? Mm -hmm. Dan hoor ik gewoon je ja, verhaaltjes van ja, wij zijn bij de bij, bij politie geweest en uh, ja, de politie heeft ons verteld dat kunnen wij uh, niet oplossen, wij hebben geen, uh, geen macht, wij hebben geen middelen. Dat, uh, je moet het gewoon zien dat uh, zelf op te lossen door geld te betalen. Geld te betalen, dat ja. is nu de praktijk. Dat is het advies van de politie zelf, van betaal maar gewoon... en dan krijg je gewoon jouw kind of jouw ja, familielid. Ja, aan van die criminelen, trok. ja. ja. Uh, volgende week, u zei het al, hè, zijn de verkiezingen... die beginnen dan in elk geval... Um Afgelopen donderdag was uh, politicoloog André Krauwel hier te gast. Hij heeft in, uh, in Egypte het kieskompas geïntroduceerd. Hè, dat mensen kunnen bepalen naar aanleiding van een aantal stellingen op welke partij ze willen stemmen. Ja. Uh, en volgens André Krauwel is de grote vraag of er nu echt iets gaat veranderen door de verkiezingen. Heel even luisteren naar hem. De oude machthebbers het leger, zijn nog steeds. Mubarak hebben ze dan wel verwijderd. Maar dezelfde mensen zijn nog steeds aan de macht. En de vraag is nu: er gaan verkiezingen komen. Die gaan vanaf 28 november lopen tot begin volgend jaar. Dat duurt heel lang uh, daar. En dan moet er uiteindelijk dan een civiele regering komen. En de vraag is: gaan ze dan, gaan die militairen de macht overdragen aan die civiele regering? Waarvan waarschijnlijk de islamisten deel uitmaken. Islamisten die altijd onderdrukt zijn. Dat is de grote vraag. Ja, wat verwacht u daar nou van? Van die verkiezingen. Ik deel hem, de menen ook eigenlijk, dat ik vraag ook me af of iets gaat veranderen in de komende maanden of de komende jaren. Want het, het, het gaat niet, eerlijk gezegd, niet om alleen Mubarak, maar het hele regime eigenlijk uh, moet veranderd worden. Zelf heb ik vandaag tegen uh, een aantal Egyptenaren gezegd, ja, de cultuur moet veranderen, het onderwijs moet veranderen. Uh, en wat moet er dan geleerd worden op die scholen? Uh, ja, uh, wat is, is, is democratie? Wat zijn de waarden en van democratie? In Egypte gaat het nu, nu toe eigenlijk om uh, um, um geloof, om um godsdienst, om um familieverband, om um, vriendschap, uh, politiek. Mm -hmm. Dus ik weet 100% dat de grootste rol in de volgende verkiezingen worden bepaald door de moskee en de kerk. Met andere woorden door uh, de, de, de imam en de, de, de, de, de pastoor. Uh, en niet door, uh, uh, zoals hier in Nederland... gewoon een, een uh, uh, verkiezingsprogramma programma ja. van, van bepaalde partijen en zo. Waar gaat u op stemmen? Ik ben nog niet oud. Als, echt, als ik eerlijk mag, mag zijn, ik ga nog niet stemmen. Ik weet niet precies op wie. Nee. Nu zegt u, we moeten vanaf uh, hè, de, de basisschool de kinderen leren wat democratie is. Denkt u dat, want u zegt, er is zoveel oneenigheid in het land. Er is niet meer één stroming zoals het was om Mubarak uh, ten val te brengen. Is het wel zo dat iedereen het daarover eens is dat er democratie moet komen? Ja, dat is het probleem ook in Egypte. Want uh, uh, wat ik heel erg erg vind in Egypte, dat men altijd een dubbele agenda heeft. Dus op het moment dat, dat wordt gediscussieerd... Uh, in de media... dan, dan hoort u gewoon iedereen zeggen van... ja, democratie en de vrijheid... en uh, die anderen gewoon accepteren... en dit en dat. Mm -hmm. Maar... Achter de gesloten deuren dan hoor je een heel andere verhaaltjes. En uh, Iedereen verwijt uh, de ander gewoon uh, van die vreselijke dingen. Ja, die die, die islamitische partij die, die accepteert de liberalen niet. Het uh, verwijt gewoon de uh, liberalen. Dit zijn gewoon mensen die door uh, de westerse wereld worden uh, gesponsord en uh, gesubsidieerd en gesteund. En zijn, die, die dienen eigenlijk het belang van de westen. Aan de andere kant hoor je ook de liberalen van... ja, uh, wij zijn bang, we hebben geen vertrouwen in de islamitische partijen. En die mogen eigenlijk niet meedoen. Dus ja, dat hebben we altijd van de dubbele agenda. Dus ja. ik weet eigenlijk ook niet... wat is de echte agenda, wat is jouw agenda bij uh, nee. die partij? Nee, u bent natuurlijk het land ooit ontvlucht, hè. U bent naar Nederland gegaan. Uh, wat was de reden daarvan? Ja, niet echt Niet echt ontvlucht? Nee, niet in die zin van... Ik ik, ik, ik liep toen een levensgevaar of zo. Maar gewoon, ik was gewoon niet tevreden over eh, gewoon wat, wat, wat binnen politiek en onderwijs ook gebeurt en op de straat. En toen ja, had ik, heb ik gewoon keuze gemaakt van ja, hier ligt mijn toekomst niet. Nee. En nu zou u uiteindelijk willen meehelpen, toch nog weer aan het. Ja, verwezenlijken van die democratie. Ik wil heel graag hebben, maar uh, mijn mening is... Je, je kunt gewoon democratie niet van boven uh, afbouwen... Uh, maar nee. gewoon, gewoon de basis van democratie. Ik vind gewoon de basis van democratie is investeren in onderwijs... investeren in, uh, in, in, in, in, in, uh, in cultuur, in uh, heel veel verschillende... Uh, activiteiten Met betrekking tot het ontwikkelen uh, van, de, van, van de Egyptische samenleving. Ja. Maar niet uh, enkel door het uh, oprichten van een aantal uh, politieke partijen. Daardoor kan je geen democratie nee. bewerkstelligen. De We gaan het afwachten hoe het allemaal gaat aflopen in, uh, in Egypte. In elk geval hartelijk dank. Ik sprak dus naar aanleiding van de ontwikkelingen in Egypte... met de Egyptisch-Nederlandse advocaat Emad el Sharkawi. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Tot half negen... Twee dingen met Margarete Rijntjes. Femke Halsema wordt de nieuwe voorzitter van Stichting Vluchteling. De oud-groenlingspolitica is gestrikt door mijn tweede gast van vanavond... de directeur van de Stichting Vluchteling. En dat is Tineke Zelen. Goedenavond. Goedenavond. De buit is binnen, mevrouw Zelen. <laughs> ja, inderdaad. Goed uh, gedaan. Femke wordt onze nieuwe voorzitter van uh, ja. 1 januari. En daar zijn we ontzettend blij mee. En wanneer dacht u, die Femke, die moeten we hebben... Um, eigenlijk al een hele tijd. Um, het, het, het, het, de eerste keer dat ik uh, deze gedachte kreeg... was tijdens uh, het debat over het rapport van de commissie David. Over Irak? over de inval in Irak die door Nederland politiek gesteund is. Mm -hmm. En waarbij ik vond dat uh, andere partijen zichzakend... en met grote omwegen uh, hun uh, standpunten overeind hielden... die volgens mij niet overeind te houden waren... En waarbij ik vond dat Femke Halsema uh, in een mooie rechte lijn bleef uh, redeneren en uh, ook oog had voor de humanitaire gevolgen van uh, de inval in Irak. Ja. En ik had daar groot respect voor. En dacht u, ik ga er bellen? Hoe is dat gegaan? Nee, want zij zat toen nog, ze was nog steeds politiek leider van GroenLinks. En uh, het leek mij dat dat niet te combineren viel nee. met het voorzitterschap van Stichting Vluchtelingen. Nee, dus Bovendien was er toen nog geen sprake van het vertrek van de huidige uh, voorzitter. Ik heb even gewacht. En toen ik dit, uh, begin dit jaar in Tunesië was, om te kijken naar de situatie van um, met name arbeiders die uh, Libië verlieten. Uh, onder druk van al het geweld daar... Uh, om te kijken of wij daar uh, hulp zouden moeten gaan verlenen... toen nam uh, Femke zelf contact met mij op... En ja, dat is toch wel heel verrassend. Zeker. Maar. En Ja, en toen vroeg ze of zij iets uh, zou kunnen betekenen voor Stichting Vluchteling... of ze ons zou kunnen helpen met uh, uh, deze crisis, uh, deze Libië-crisis. En toen vond ik, gezien de situatie van uh, de mensen die Libië verlieten... dat uh, het niet onze taak was om daar uh, hulp te gaan verlenen. Maar toen heb ik haar gevraagd om uh, mee te gaan naar Kust en Liberia waar eh, tegelijkertijd zich een grote crisis voltrok... met eh, ernstige gevolgen voor eh, de gewone mensen en uh, waarvoor het onmogelijk was om aandacht te krijgen op dat moment... omdat alle schijnwerpers gericht stonden op de Arabische wereld. Mm -hmm. En Femke heeft daarin uh, toegestemd. Dus we zijn samen in uh, mei, geloof ik, naar uh, Liberia en Niveaukust gegaan... en het was beslist geen gemakkelijke reizen... met uh, slechte wegen, met uh, veel vertraging onderweg... lekke banden, vrachtwagens over de weg... waardoor je niet door kon reizen, met slechte uh, hotels. En uh, als het in dat soort omstandigheden goed gaat... Als het klikt, nou dan heb je ook echt wel wat eh, ja. samen. Ja, en het klikte, kan ik daaruit concluderen. En het klikt. het ging eigenlijk heel goed. Ja. Want u het was, heeft het was die leuk, reis... Was, uh, ja, sorry. Het was leuk, het was constructief, het was um, uh, ook kritisch. En, um, ja. en toen dacht ik, oh, die moeten we hebben. <laughs> als, als we hard ook zouden kunnen krijgen ja. als voorzitter van de stichting. Maar zou, en ik ben er verschillende keren over begonnen, die reis. Maar ja. uh, ze gaf geen shoe, moet ik zeggen. Nee, op dat moment. helemaal niet. Nou, wel, wel een van ik wil graag uh, dingen voor Stichting Vluchtelingen doen. En ik wil graag dingen met jou doen. Maar een voorzitterschap? Mm. Mm. Maar een paar dagen nadat wij terugkwamen uit uh, Ivo Kust... toen belden ze me s'avonds en ze zei ze: van, nou, tien, ik vind toch gezien dat het zo goed gegaan is. En uh, ik voel me zo betrokken bij uh, de mensen waar jullie voor staan. En ik vind het werk wat jullie doen uh, zo goed. Dus ik, uh, ik wil graag voor jullie voorzitter worden. Ja, want uh, u zei net, ze is ook kritisch. Was ze dat inderdaad ook? Heeft zij dingen naar voren gewacht of discussies met u begon dat u dacht, goh ja, dat is wel weer zijn frisse kijk. Ja, absoluut. Kijk, ik doe dit werk meer dan twintig jaar. En uh, na twintig jaar en vele reizen per jaar naar allerlei crisisgebieden... Uh, zie je een heleboel dingen niet meer. Uh, uh, om maar eens wat te noemen. Uh, Femke begon al vrij snel over dingen die ik totaal over het hoofd zie vandaag de dag. De vele borden die wij hulporganisaties langs de kant van de weg uh, neerzetten. Uh, het zij om uh, de mensen te vertellen hoe wij vinden dat zij zich moeten gedragen of moeten leven. Uh, het zij om ons werk aan te pakken. Nou, en om maar eens een voorbeeld te noemen: boys can also do the dishes. <laughs> ja, ja, dat staat er. Zo van: uh... Uh, Ja, jongetjes kunnen ook uh, de afwas ja. doen. Dus een bord wat we vonden in uh, Liberia. Erg moralistisch nou, natuurlijk. En dat ja. is zoals wij tegen de werkelijkheid aankijken. En Femke was er echt vernietigend uh, over. En ja, dan, dan in één keer word je met je neus op, uh, op iets gedrukt. van je denkt: Oh ja, verdorie, tuurlijk. Ja, He? en zijn die vervolgens Terwijl... wel gehaald of niet? Nee, want dat waren natuurlijk niet mijn woorden. Nee, nee. nou, anders zou ik er zeker iets van gezegd hebben. Ja, maar u gaat dan wel bijvoorbeeld dat aankaarten bij andere organisaties? Die nou, dan wel gaat, daar op je, hebben gehangen? Je wordt er in ieder geval in één keer weer scherp ja. op. En dat je gaat kijken van laat ik er ieder geval voor zorgen... dat binnen de projecten die ik financier... dat die dingen er niet neergezet worden. Nee. Nee. He, waar, daar waar ik invloed op uit kan oefenen... dat ik het dan wel ten positieve doe. Ja, want uw stichting, even voor de duidelijkheid... die zorgt voor vluchtelingen binnen hun eigen landsgrenzen... Dat zijn ontheemden, ja. ja. En die helpen jullie ook bijvoorbeeld weer als er uh, crisissituaties zijn... met wederopbouw, met scholen, et cetera, te bouwen? Nou, wat we voornamelijk doen is noodhulp. Dus echt die eerste uh, opvang uh, nadat een crisis uitbreekt. Zorg dat mensen onderdak krijgen, schoon drinkwater, uh, medische zorg... voedsel als het nodig is. Die dingen die ze helpen om uh, te overleven. En uh, voor vluchtelingen die in situaties terechtkomen van langdurige opvang... die helpen we ook... En dan uh, ook nog, maar dan in veel mindere mate... bij de terugkeer naar uh, hun eigen land. Ja. nou, Femke Halsema die zag het dus wel zitten om uh, jullie nieuwe voorzitter te worden. En die zei in Brandpunt uh, het volgende over haar keuze. Ik heb heel bewust gekozen omdat ik de directeur, Tineke Seelen... heel hoog acht, rechtstreeks is, rechts, recht voor zijn raad. En die ook nog wel eens zegt, hier hebben we niks te zoeken... Uh, dat vind ik heel vertrouwenwekkend. Noodhulp, hè, waar ik nu besloten heb me voor in te zetten... dat gaat echt om de eerste reacties op crisis. Ja, ik begrijp van Femke Halsema dat u ook dus wel eens concludeert... hier hebben we niets te zoeken. Wanneer zegt u dat? Nou, ik heb het bijvoorbeeld gezegd in uh, Tunesië begin dit jaar. Uh, de Tunesische overheid zelf had uh, samen met uh, de, uh, de Rode Halve Maan... en um, uh, en uh, het IOM hadden ze kampen opgezet aan de grens met Libië... en nou, dit waren tiptop in orde. He, het kan natuurlijk altijd beter en het blijft natuurlijk altijd een ellendige situatie als mensen opgevangen moeten worden in uh, tentenkampen. Maar ze zaten daar, uh, de, de bulk van de mensen die daar aankwamen, zaten daar niet lang. De doorstroom was uh, snel. En de uh, Tunesische uh, bevolking, die zorgde voor gekookte eieren, voor juderans, voor melk, voor appels. Je voor, kon zo gek niet bedenken of het was er. Ja. De toiletunits werden binnengereden en zo ook uh, de douchecabines. En ja, dat is niet de situatie die uh, ik normaal gesproken aantreffen in uh, nee, crisisgebieden. Nee. Dus ik vond op dat moment dat, dat voor ons um, geen, dat, daar lag geen taak weggelegd. Nee. Wat heeft Femke Halsema uh, jullie te bieden eigenlijk als stichting Vluchteling? Um, Femke Halsema is... Uh, Kritisch en ze is betrokken. En daarnaast is het gewoon een ontzettend aardig mens. Ook dat nog eens een keer. Is mooi meegenomen. Maar het, uh, het feit dat zij kritisch en betrokken is. En een heel groot netwerk nee, nou ja, heeft. heeft ja, natuurlijk precies, een enorme meerwaarde. Ja, zeker relevant. Boer, zij helpt ons mee uh, nadenken over uh, de beste manier om uh, hulp te verlenen. Maar ook om uh, het hoofd te bieden aan het uh, toch wel rap afbrokkelende draagvlak in Nederland. Ja. Het de toenemende crisis. De storm waar we tegenover staan um, ten aanzien van ons werk en onze organisaties. In die zin is het natuurlijk goud waard dat iemand als Femke Halsema mee nadenkt en uh, op uh, kritisch positieve wijze um, mee wil nadenken over hoe moet het dan wel. Ja. Is het zo, want ik neem ook aan dat u uh, dat rapport uh, in elk geval over heeft gelezen in de krant... dat artsen zonder grenzen vandaag bekend heeft gemaakt... Mm -hmm. uh, dat zij wel eens in conflictgebieden uh, moeten werken tegen hun eigen principes in... om mensen ja. te kunnen helpen uh, dat ze soms samenwerken met uh, dictatoriale regimes... of moeten tekenen dat ze dingen geheim houden. Uh, moeten jullie wel eens morrelen aan jullie eigen principes? Zeker, natuurlijk. Um, uh, de hulpverlening is uh, niet voor mensen die schone handen willen houden. Je werkt, uh, en dan zeker voor organisaties die uh, noodhulp verlenen... dus in crisisgebieden zitten. Vaak in uh, landen in uh, conflict, oorlog en geweld. Met strijdende partijen die zich beslist niet bedienen... van uh, de meest charmante uh, gevechtspraktijken. En uh, iedere meter die je zet in zo'n land... moet je onderhandelen met die strijdende partijen... Uh, alle strijdende partijen om veilige toegang te krijgen voor je hulpverleners. En om die mensen te bereiken die je wilt helpen. En dat betekent dat je concessies moet doen. En wat artsen, wat artsen zonder Grenzen heel terecht beschrijft. Is dat uh, de laatste jaren strijdende partijen steeds meer ook een claim leggen op die noodhulp. Uh, en dat je dus echt gedwongen bent om uh, concessies te doen. En om dingen te doen die je uh, eigenlijk vindt niet bij je passen. En om een voorbeeld te noemen, wij uh, zijn recent begonnen met uh, de hulpverlening in Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, is erg gevaarlijk. En uh, de westerse hulpverleners die die uh, hulpoperaties opgezet hebben, die worden omringd door minimaal tien zwaar bewapende uh, mannen. En uh, wapens en hulporganisaties zijn geen dingen die goed samengaan. Dit, normaal gesproken willen we dit niet doen. Nee. Maar we hebben geen enkele keuze ja. hier. En ook door ze in te huren, uh, associeer je je met uh, een van de partijen in dat conflict. En dat kan vroeger of later betekenen dat je... Uh, Ernstig in de problemen komt. Hmm. Dus dit zijn beslist geen praktijken waar we uh, van houden. Nee, dat begrijp ik. Uw drive, u werkt er ook alweer een tijdje bij, vluchtelingen, of, uh, bij vluchtelingenwerk, wou ik zeggen, natuurlijk. Nou, daar nog niet. Nee, nee. Precies, Slichting vlucht, <laughs> niet door elkaar halen. Um, waar, waar komt uw drive vandaan? Um, ik, ik wilde dit werk van jongs af aan doen. Oh ja? Ja, ja, ja. Ik had een enorme fascinatie met uh, arm en rijk. Hoe kan het toch dat wij alles hebben en zij niks? Hè? En uh, toch het bieden van, van een helpende hand. Dat je met een paar euro een heel groot verschil kunt maken voor mensen ergens anders. En uh, andere culturen. Ik vind het fantastisch om om te gaan met mensen binnen andere culturen. Dus al heel jong wilde ik dit. En als u zegt heel jong, hoe oud was u toen? Op de lagere school ja? okay. Mijn vader, zoals u misschien hoort, Brabants, goed ja, katholiek. <laughs> uh, uh, mijn vader die gaf uh, van jongs af aan, aan uh, iedere kloosterorde die vroeg om uh, geld voor ontwikkelingswerk. Gaf hij geld. En uh, er kwamen allerlei uh, foldertjes en tijdschriften en foto's thuis uh, van het werk daar. En dat, uh, dat was voor mij heel inspirerend. Nou, dat was de lagere school. Ja, Ja, de appel valt niet ver van de boom, zo te horen. Mijn vader bleef in Nederland. Ik ging. Ah, ja, u ging. Op pad. Ja. Oké, okay, mag ik u heel hartelijk danken. Ik, uh, ik sprak met Tineke Seelen, de directeur van de Stichting Vluchteling... die dus vanaf 1 januari een nieuwe voorzitter heeft in de persoon van Femke Halsma. En een hele goede samenwerking toegewenst, maar volgens mij gaat dat wel lukken, hè? Dat denk ik ook, ja. Goed, dank u wel. Graag gedaan. Dit waren weer de twee dingen voor deze maandagavond. Morgenavond, dan is het dinsdag. Vanaf 8 uur zit mijn collega Alice de Bruyne weer met twee nieuwe dingen. En op onze site, die kunt u vinden op tweedingen.nl. Het zal u niet verrassen. Zijn gesprekken terug te luisteren of ook reacties achter te laten. Nou, BNN Today heeft onze Willemijn Veenhoven vanavond weer. Jazeker. En uh, wat heb je allemaal voorbereid? Onder andere hebben we het over de dood van uh, Gregory Hallman, de honkballer. Met Andy Houtkamp van Langs de Lijn, die kende hem goed. Um, Erben Wellemars, want het is maandag. Dan hebben we natuurlijk de sportrubriek met Nick de Vries, 16-jarig racetalent. De nieuwe Michael Schumacher, wellicht. En we zijn bij de première van Nova Zembla. Nou, dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Martijn van Beek. Radio 1. NOS -journaal. De Egyptische interimregering is opgestapt... naar aanleiding van het geweld van de afgelopen dagen. Bij rellen op het agriërplein in Cairo... kwamen tot nu toe zeker 24 mensen om het leven. De militaire raad, die de macht heeft sinds het aftreden van president Mubarak... moet bepalen wat er nu gebeurt. De demonstranten willen dat die raad de macht zo snel mogelijk overdraagt... aan een democratisch gekozen regering. De avondspits was door de aanhoudende mist vanavond dubbel zo zwaar als normaal, zegt de ANWB. Op het piekmoment stond er ruim 300 kilometer file. Op Schiphol wordt gevlogen met een aangepaste dienstregeling, morgen waarschijnlijk ook. En Het vliegveld in Rotterdam heeft alle vluchten van vanavond geschrapt. De Belgische formateur Di Rupo heeft bij koning Albert zijn ontslag aangeboden. De koning houdt het ontslag in de raad en wil dat alle onderhandelaars zich bezinnen op de situatie. Die Roepo kreeg de zes partijen die praten over de vorming van de regering niet op één lijn over de begroting. En banken in Groot-Brittannië mogen geen zaken meer doen met financiële instellingen uit Iran en met de Iraanse centrale bank. De Britse regering neemt die maatregel omdat Iran volgens het Internationaal Atoomagentschap werkt aan kernwapens. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 21 november twee over half negen. Goedenavond. Honkballer Gregory Hamman is vanmorgen omgekomen bij een steekpartij in Rotterdam. was sportsverslaggever en die Houtkamp die kende hem goed en die doet zometeen zijn verhaal. En dan de film Nova Zembla, Zembla, die gaat vanavond in première. Onze eigen Anna stokvis staat aan de rode loper om Doutse Kroes en Reinhard Oerdemans te spreken. En de economische crisis en de bezuinigingen die zijn juist goed voor creatieven. Dat vinden ontwerper Frank Cepkema en styliste Esme Oumarella. Rond kwart voor tien uitleg. En het liedje Skinny Love, dat werd een hit nadat, in, nadat het in So You Think You Can Dance zat. En op deze manier worden veel vaker liedjes een hit nadat ze in een tv-programma te zien zijn geweest. Hoe werkt dat, dat hoor je zo van 3FM-dj Michiel Veenstra. Maar eerst even, Michiel, wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb vandaag uh, heel veel uh, geleerd over het doel van Serious Quest voor uh, komend december. En ik heb mijn eigen radioprogramma voorbereid. Ja. Lukie Kink, ja. straks de hele uh, lijst van Today's Topics. Nu vast een update. Yes, met uh, nieuws over Enrico Fabriet. Dat is een schaatser die gaat stoppen. Verder Ajax natuurlijk. Dat is een never-ending story. In Duitsland willen ze wel een erg vreemde belasting gaan heffen. En dan was er natuurlijk nog die mist. Het is allemaal rustig aan. Dus ja, ook niet zoveel ongelukken gebeurd, denk ik. Dus val mee, denk ik. Ja, het viel niet mee. En er hangt een enorme dikke mistwolken boven ons land. Zometeen meer na negen uur. Een andere man die net ook al, net zoals ik, even zo bovenste knoopje openmaakte. Want dat doe je op een gegeven moment dat je wat ouder bent, hè Gio? Zeker, zeker, zeker. Om, om relaxed hier aan tafel om, te lekker zitten. lekker te kunnen zitten, ja, dat is wel belangrijk. Gio, ik met het sportnieuws. Ja, uh, je zei het net zelf al, hè, de honkbalwereld die rouwt. Want vanochtend vroeg is hongballer Gregory Halman... bij een steekpartij in Rotterdam om het leven gekomen. Zijn broer Jason is door de politie aangehouden... en er zou een conflict over geluidsoverlast aan de steekpartij vooraf zijn gegaan. Halmans dood heeft ook in Amerika opzien gebaat. De International stond namelijk al zeven jaar onder contract bij de Seattle Mariners. Vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Major League. Dat is het hoogst haalbare honkbalniveau. En daar viel de verre velder vooral op door zijn krachtaanslag. Ends up with the hit, still nobody out. Oh, this is well hit. Deep left field. The ball's up, and it is gone! A three-run homer. For Greg Holman. En de Mariners are back on top. 4-2. To Greg Homan leans into one his second home run. Nou, Gregory Hallman, de Nederlander dus, is 24 jaar oud geworden. En de Italiaanse schaatser Enrico Fabris stopt per direct met de topsport. Ook dat hoorden we net. Hij heeft er geen plezier meer in. Fabris won als eerste Italiaan in 2006 de Europese allround-titel... en twee Olympische gouden medailles. De Italiaanse bondscoach, een Nederlander, Gianni Romme, heeft nog geprobeerd om hem te prikkelen om door te gaan. Dat bleek al snel te vergeefs. Nee, de andere morgen waren we op de ijsbaan aan het inrijden... voor de vijf kilometer. En toen stond hij na drie minuutjes omhoog en toen zei hij, kan ik even met je praten? En toen zegt hij tegen me, ja, laat had gisteren wel gelijk dat ik niet meer ben want ja, het heilige vier is weg. Ik, uh, ja, het zit er niet meer in slechte verbinding. Ja. Maar ja, dat heeft alles te maken met Astana, waar de schaatsers op dit moment zijn. En de Italiaanse telefoon, denk ik. Uh, de eredivisiewedstrijd Excelsior tegen AZ... wordt op woensdag 7 december... vanaf half acht uitgespeeld. Scheidsrechter Kevin Blom staakte de wedstrijd... gisteren in de rust, omdat het zicht door de mist... steeds slechter werd. Het was op dat moment nog 0-0. Op 7 december wordt dus alleen de, eerste helft, uh, de tweede helft gespeeld. En daar valt weinig aan te veranderen. Dat zegt de competitieleider Gijs de Jong... van de KNVB. Nou, het staat in de reglementen, wedstrijden...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 trouwens hier verder over de dood van Gregory Hallman. Dankjewel, Gilles Lippens. Radio 1, PNN Today. Dat doe ik met Andy Houtkamp. Andy, goedenavond. Dag, Lillebeen. Hi, Jij kende hem goed, hè? Ja. Je kende de familie goed. Laten we eerst ja. nog even luisteren wat de politie zegt over de dood van de honkballer Gregory Hallman. Nou, het lijkt zich te richten op een ruzie die voorafgaand is aan het steekincident. Uh, die zou gaan om een radio die te hard heeft gestaan. Um, maar goed, we zijn nog druk bezig met te verhoren. Dus uh, mogelijk dat er later nog meer informatie naar buiten kan komen. Ja, het is een bizar verhaal. Ruzie om een radio die te hard zou hebben gestaan. Um, en jij kende die broertjes goed, jij kende de familie goed. Um, nou ja, dit moet heel hard aankomen voor jou. Ongelooflijk. Ik, uh, ik ben met Ajax mee naar Lyon... En vanochtend vlogen wij uh, ondanks de mist uh, naar Frankrijk. En ik kwam op uh, het vliegveld van Lyon aan. En uh, ik kreeg een berichtje van mijn dochter dat uh, Gregory Hallman was uh, overleden. Nou, neergestoken. Ik denk, ja, wat, hoe, hoe kan dat nou? Uh? Maar ja, dat soort dingen gebeuren helaas uh, wel eens. Mm -hmm. En toen hoorde ik de details. En, en ja, zo bizar, zo ongelooflijk. Ja. Uh, wat je al zei, ik ken de familie goed, zijn ouders uh, heel erg goed. En uh, die twee jongens, uh, Jason en Gregory, je hebt ook nog een, uh, een meisje, allemaal topsporters. Naomi is een hele goede basketbalster. Mm -hmm. En uh, die twee jongens, uh, ja, dat waren toch, uh, hoe zeg je dat, twee handen op één buik. W wanneer heb je hem voor het laatst gesproken, die Gregory? Uh, een kleine twee weken geleden, uh, nog uitgebreid. Hij speelt natuurlijk in Amerika, hij was uh, even over mm -hmm. voor een... Uh, voor een goed doel, voor het Ronald McDonald Center. Daar werd uh, geveild. Hij kocht uh, voor een aantal honderden euro's een, een Ajax-shirt. Ook die veiling, daar heb ik een tijdje met hem staan praten... want ik ken hem al een tijdje. Ja. En het, uh, ja, hij had het zo goed naar zijn zin. Hij, ja, vergeet niet, als jij de Major League haalt... dat is het aller, aller, allerhoogste wat je kunt halen op honkbalgebied. Ja. En die jongen uh, was pas 24 jaar. en Die, die had nog zo'n prachtige carrière voor zich... Uh, ja, dit, nog steeds ben ik, uh, ook als ik net weer die, die uh, berichten hoor in het sportblokje, ja, ja. De, de rillingen lopen over mijn rug. Ja, wat jij net zegt, hij en zijn boertje Jason, dat waren twee handen op één buik Ja, sowieso leek het wel. Ik, ik, ik snap het ook niet. Ik, ik kan me er niets bij voorstellen, half zes morgens in de nacht van, van zondag op maandag... Een uh, vriendinnetje van Gregory was er uh, ook bij. Ze wonen boven elkaar, tenminste tijdelijk. Mm -hmm. Omdat Jason, uh, de jongste, uh, die is van club veranderd. Die speelde bij Haarlem in Kinheim. Ze komen allemaal uit Haarlem trouwens. En is naar Rotterdam uh, verhuisd qua club. Ja, ook dus, een dus, hongballer, uh, even voor de duidelijkheid. Ja, ja dat is een, uh, mm -hmm. ook een uh, zeer talentvolle hongballer. Uh, iets minder talentvol dan uh, zijn broertje, maar uh, wel Nederlandse top. Ja. En hij is dus verhuisd naar Rotterdam. Gregory tijdelijk heeft in Nederland om hier gewoon lekker de feestdagen en dat soort dingen te vieren uh, met zijn moeder. Uh, en uh, gezellig uh, lijkt mij uh, dan weer in januari terug te gaan om hm. naar uh, Amerika om weer te gaan honkballen. Maar, maar hun, ba dit. hun band was gewoon goed, zei hij. Ja voor, zover, weet. ja, voor zover ik uh, uh, al die jaren heb gezien wel. Het is een, uh, een, een hechte, hechte familie ja. wat dat betreft. En met name met uh, hun moeder. Met name met hun moeder. En Jason, het broertje dat dus nu verdachte is, die kende je ook wel een beetje, wat, wat is dat voor ja. jou Ja, een, een gewone, uh, ze hebben een Antilliaanse vader en een uh, Nederlandse moeder. Uh, knappe jongens, uh, ja, dat, dat zeg ik, topsporters, allemaal, alle drie. Uh, dat zusje ook is, is een uh, fantastische basketbalster speelde onder andere in het Nederlands team, maar ook in Amerika mm. op uh, college. Uh, gewone jongens, ja, uh, wat is het gewoon hè? Uh, iedereen haalt wel uh, streken uit. En dat uh, was bij hun natuurlijk ook wel het geval. <laughs> wat, maar voor, ik, wat voor soort streken dan? Ja, brr, brr, wat doen jongens? Ik heb ook twee zoons van, van, van 24 en 21. Die, die uh, gaan ook wel eens een keer stappen en uh, zoals het normaal uh, doen. Maar dat, dat dit kon gebeuren, ik, ik, ik snap het nog steeds niet. En, en dat is het idiote eraan. En uh, wat ik wil zeggen, het klinkt eh, alsof het eh, de normaalste zaak van de wereld is dat het overal wel gebeurt. Je leest elke week wel dat er incidenten zijn. Mm -hmm. Maar als het opeens zo dichtbij komt, in een notabene in een tijd waarin het honkbal zo eh, euforisch was hè, met het wereldkampioenschap van het Nederlandse team. Waar Gregory niet in mocht spelen omdat hij dermate hoog in Amerika speelt dat de clubs het daar niet toestaan dat je dan eh, op amateurbasis bij een. Mm -hmm. een eh, een land gaat spelen. Hij was eigenlijk te en goed, uit... hè? Zo kun je het zien dan. Ja, zo ja. kun je dat eigenlijk ja. zien. Dat ja. een, een voetballer als, uh, nou, uh, noem maar op van Persie, niet in het Nederlands amateurhelft al mag voetballen, ja. omdat dat te gevaarlijk is. En, uh, maar gewoon twee ja. normale jongens die, nou ja... Normale jongens, niets ja. aan de hand, lekker sporten, al jaren sporten. Dat was hun lust en hun leven, met name honkbal. Goed, Nou, op een dag komt er wellicht wat meer naar buiten, lijkt mij, over de toedracht. Dankjewel in ieder geval en die houdt ja. en sterkte. Dankjewel. Van de Koeks. Die heet Junk of the Heart. maar nummer heet How Do You Like That? BNN Today. Willemijn Veenhoven. Programma's als uh, The Voice of Holland. en So You Think You Can Dance. dat zijn kijkcijferkanonnen, dat weet iedereen. En dat is niet alleen heel prettig voor die omroepen uh, waar dat wordt uitgezonden. maar dus ook heel prettig voor de muziekindustrie. Want de nummers die daar gedraaid worden in die programma's. die veranderen niet zelden na de uitzending ineens in een hit. Iemand die daar meer over kan zeggen. Michiel Veenstra, DJ van 3FM. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Meteen even een voorbeeldje. Pas geleden werd er in uh, So You Think You Can Dance gedanst op dit nummer. Birdie, Skiddy Love, draaien wij ook regelmatig hier. Uh, maar toen was het nog niet zo'n hit. En mm -hmm. toen in één keer... Bam. Bam! Hoe ja. ging dat? Uh, dat is in het geval van Birdie, voor zover ik begrepen heb... Uh, ook uh, een behoorlijk geplande actie geweest. Uh, waarbij dit meisje in meerdere versies van Soyofinique Dance... Uh, naar binnen is gefietst. Dus uh, echt wel een, een bedacht uh, vehikel om, uh, om... Door de platenmaatschappij ja, bedacht. Ja, om. om, om dat is slim om dat in zo'n ja, goed dus, bekeken uh, programma neer te zetten. Laat meerdere uh, uh, dans koppels over de hele wereld of in ieder geval heel Europa, maar op dit liedje dansen. Uh, en dat, dat heeft een effect absoluut gehad. Uh, is in andere landen al voor de bel gegaan en we hebben nu ons seizoen. Uh, dus wij gingen daar ook hard in mee. De, de, hij was echt eigenlijk al maanden was hij ook wel te krijgen hier in Nederland in de Dalenstors, maar er gebeurde eigenlijk niks mee. Ja, ja. heel af en toe werd hij weer eens een keer door iemand gedraaid, maar. Ja, wat even voor de duidelijkheid, Michiel. Jij ziet dan natuurlijk elke dag in jouw programma. Kijk je naar de, de grootste verschuivingen? Ja. In de megatop 50, ja, hè? klopt. En uh, die vat ik dan samen tot een megatop 5, uh, dat is altijd wel de populairste plaat. Dus echt de nummer 1 van Nederland. En ik bekijk gewoon de dagelijkse tussenstanden. En dan uh, onderzoek ik het, dan bekijk ik wat zijn de grootste stijgers van die dag of dingen die ineens binnenkomen of die een ontzettende klem, uh, Maar dan gaat het om de meest gedownloade nummers, dus in iTunes, uh, download uh, ook, ook uh, fysieke verkoop nog wel. Oké, okay, maar vooral uh, maar download. zeker download, ja. want dat, is, dat zie je uh, met, met die tv-hits. Je kunt, terwijl je op de bank zit te kijken, kun je het nummer gelijk kopen. Je hoeft ja. niet de, de, de ochtend erop te denken, en dat uh, gebeurt oh, dus ik met... ga even naar de platenzaak. Dat gebeurt dus met de Birdie. Je denkt, ja. Ha, lekker nummer, hop, meteen downloaden. Ja, klopt. Die ging door je vindt je Dance ineens door het dak. Maar het werd pas echt nummer één ook een paar dagen... toen die ook nog een keer werd gebruikt in een prachtige emotionele scène in GTSD. Warner Music, dus de platenmaatschappij van Birdie, uh, die, die zagen het ook gebeuren. Um, we hebben even gevraagd aan Jim Kreftenberg, die daar product manager is... hoe dat dan in zijn werk gaat. Wat we hebben gezien met Birdie is, uh, is, is dat zij in, uh, in Engeland, in haar thuisland, al uh, aardige populariteit aan het winnen was. We zagen ook in So You Think You Can Dance dat ze haar muziek al in de, in de promo's en in de, in de voorrondes gebruikte. En inderdaad ook de volgende dag nadat ze gedanst hebben op het nummer... Zagen we in de Nederlandse iTunes top 5 opeens dat Birdie daar op 4 stond. Maar hij, hij zegt nog een beetje toevallig, maar jij zegt er zit echt wel een strategie achter. Ja, uh, voor zover ik begrepen heb wel. Uh, is dit uh, ook bij andere So You Think You Can Dance? Uh, is dit nummer uh, ingezet? Ja, nog een uh, ander voorbeeld is uh, een ander nummer uit So You Think You Can Dance. Dat ineens heel populair werd, Damien Rice. Do you come? Together ever. Accidental Babies, mm -hmm. maar dit is al een oud nummer. Dit. Ja. En dat vind ik dus het mooie tegenwoordig van het feit dat eigenlijk elk liedje wanneer je me wil uh, te koop is. Uh, weet je. Dit had dus een paar jaar geleden niet gekund. Een liedje uit 2006, uh, in 2011 in een televisieshow. Als je dat in 2006 met een liedje uit 2001 had gedaan was die single geen hit geweest. Want er was je kon geen... hem niet kopen. Er was er was, was, was nu kun je nee. gewoon, oh, huppakee, dat hele album Nine... waar het vanaf komt, dat staat gewoon in, uh, in de iTunes... Store. Ja. je download het. Dus is eigenlijk is het een verschuiving van... vroeger uh, kreeg je Madonna door je stot gedouwd... dit ga je luisteren, dit wordt een hit. En nu is het een beetje de macht aan het publiek. Ja. Wat wij leuk vinden, dat download je. Dat en, kan. Du en dus komt het hoog in de charts. Ja, ook in, in Engeland hebben die inmiddels uh, voor de derde keer op rij... Uh, die actie om vooral toch niet de winnaar van, uh, van X-Factor... op één te laten komen met kerst. Uh, drie jaar geleden is het echt gelukt door mensen massaal te laten downloaden van uh, uh, Killing in the Name for age Against the Machine. Ja. En uh, het werd gewoon echt. Uh, fuck you, I want do what you tell me. Met kerst, lekker. <laughs> ja. Nog een voorbeeld. Uh, dit is uh, natuurlijk. Uh, of dit is uit The Voice of Holland. We Niet overheen praten. Ja, ik word heel vaak uitgelachen, maar dit is een van mijn allergrootste lievelingsnummers aller tijden. Ga je ook naar Bruce toe volgend jaar als die weer komt? Neem je me mee? Is het een uitnodiging? Uh, ik moet altijd werken, <laughs> zo, jij ook. Ja. Uh, ja. Maar dan nemen we het toch vrij, Michiel. Bekijk we nee, voor jij ik, ik wist niet eens dat hij kwam. Maar, um... Ja, 2012 gaat de Europese Tours doen. Ah, ja, ik vind het een prachtig nummer, de River echt prachtig. En dit is, was dus in The Voice of Holland, werd gezongen door een van de kandidaten. Ja. En hop, het is ineens weer een hit. Uh, dit werd gedaan door Erwin Nijhof. Hij stond daar met zijn gitaar, hij zong en uh, al die stoelen gingen bam, bam, bam, gingen om. En het liedje heeft zo'n impact gemaakt. Dat mensen, ja, ik, ik vraag me af wat het extra mechaniek is. Gaan mensen dan kijken, oh, wauw, oh, die heb ik nog niet? Of bam, hebben. En ja, het wordt veel gedaan. Want, en het wordt dus weer. Het origineel dan ja. wordt een hit. En dan vraag ik me af. Ik, bedoel, ik ken het nummer, volgens mij, ook gewoon van de tijd dat het uitkwam. Maar er zit natuurlijk maar heel heb veel. Je het? Ik heb het wel ergens op cd staan. Nou, okay. ja, ja. Ik kan best voorstellen dat heel veel mensen dat ook... Ja, ja, ik ken hem wel, maar dat ze dan die trigger hebben... maar heb ik hem eigenlijk? Zoek, zoek, zoek. Nee, ja. nou, hup, kopen. Maar ook misschien, misschien een hele nieuwe generatie. Dat uh, zou helemaal mooi zijn, weet nee. je? Maar als zo'n als, als liedje als The River, als dat door een tv-programma... waar heel, ook heel veel kids naar kijken, als dat gewoon echt weer... Want het is uit 84, of zo, The River? Of nou ja, ergens... ja nou, nog wel ouder, denk nog ik. Ik denk uh, eind 70 ergens. Okay. Dus dat is, ja, dat is zo mooi. Dat, en die, die muzikale opvoeding is ook gewoon beschikbaar. Je kunt het kopen, beluisteren, bekijken wanneer je maar, nee, maar hm. wil. Even tot slot nog, nog één voorbeeld van, uh, waarin je duidelijk ziet... dat de invloed van televisie op muziek groot is. de soundtrack van Amelie. Prachtig. Ja, en wa wa wa waardoor is dit dan weer, in één keer wordt dit heel veel gedownload? Dit heeft, uh, nou, ik geloof dat ik nu drie jaar die 90 5 vijf samen zou, en dus ook echt dag na dag de ontwikkeling vol van, uh, van de hits. Uh, dit heeft al heel veel redenen gehad. Of heel stom, de tv uh, zond de film uit. En dan dat, zie je dat ook meteen? Dan, ja, in dit geval wel. Uh, Jan, Jan Tiersen. Jan Tiersen, ja. ja. Want ja mensen componist. kennen dit dan wel, maar denken, wat is het dan? En daardoor komen ze erop. Uh, het zit uh, nu al een poosje onder een uh, reclamecampagne van een grote bank. En het heeft ook wel eens onder een, een heel veel verspreid filmpje gezeten. Gewoon een animatiefilmpje op het internet. Wat, uh, wat echt uh, um, uh, een paar dagen lang het meest bekeken filmpje was op, uh, op de site van Dumpert. En dan en zie je hem hop meteen, dan, dan schieten de dalen. En dit is echt ook een ding. Want dan, dan gaat hij, hij borrelt altijd wel een beetje ergens in de onderste regionen van, van de bovenste 200 of zo. Maar ineens gaat hij dan omhoog. En dan moet ik. Dat heb ik bij uh, deze analyse natuurlijk al, al vaker moeten doen. Uh, dan ga ik echt twitteren. Heeft iemand enig idee.? waarom dit liedje zo hoog staat. Want soms zie je het dan zie je zo'n zo ontwikkeling. Maar denk, waar komt dit nou vandaan, joh? En krijg je antwoord dan? Uh, is het is natuurlijk altijd gelukt, ja. ja. <laughs> wat wat, wat gaven mensen hier voor nou, Die dumpen, dat was echt, die had ik echt niet zelf kunnen verzinnen. Want je, nee. gaat, je gaat toch altijd eerst een tv-programmering erop naslaan. En die ja. die uh, bankcampagne had ik zelf wel gehoord. Maar uh, uh, dump it, daar was ik echt niet op gekomen. En dat was toen echt... Hij uh, kwam van zoveel kanten, kwam dat als antwoord. En er was ook geen enkele andere plausibele reden... voor te bedenken waarom dat ding zo hoog stond. De filmpjes bij Geen Stijl die ik het terug kan ja, kijken. Dus dan maar die. Ja. Ja. Michiel Veenstra over de invloed van televisie... op de populariteit van muziek. Michiel, dankjewel. Graag gedaan. Nu dan de dag van Joris Kreugel. Ik kom niet om voor de honger, maar ik verdien ook geen tonnen. En dat heb ik ook niet op de bank staan maar een paar honderd euro extra. Dat kan ik best wel gebruiken. En eh, al heel lang ligt er bij ons in het laadje thuis een horloge. Het is een erfstukje, een omega. Helaas, het bandje ging eh, net kapot. Maar eh, ik zag een advertentie staan in de krant. En daar staat in... directe contante betaling voor ongewenste of zelfs defecte sieraden... goud, diamanten, antiek en horloges. Nou, dus daarbij loopt deze unieke kans niet mis. Ik dacht bij mezelf, weet je wat... Dit horloge. Dan ga ik toch eens even kijken of ik daar nog wat voor kan krijgen. Want een paar honderd euro, die kan ik wel goed gebruiken. En ik heb nog een horloge om. Alleen die is een Gwala Lumpur gekocht door een vriend van mij. En die heeft niet meer dan 30 euro gekost. Loop ik al een jaar mee. Hartstikke een mooi ding. Dus even kijken of die daar ook geïnteresseerd in is. De mensen van het bedrijf zitten in een hotel en ja, daar kun je spulletjes dus even heen brengen. En ze reizen heel Europa door. Twee mannen zitten hier aan een tafeltje in het hotel met een laptop en een weegschaaltje. Het is een Engelsman en Quinten, een Zuid-Afrikaan. Hij verstaat een beetje Nederlands en Engels. Dat uh, krijgt hij daar nou voor, want dit is een horloge en dan krijgt hij 200. 25 euro voor, uh, voor dat gouden klokje. En dit wat? 1,96 uh, 196. Dus dat uh, valt me niet tegen tot nu toe. <laughs> ik heb, uh, ook wat dingetjes thuis liggen. Maar eigenlijk gebruik je het nooit. En ik dacht, nou, ik zag die advertentie staan. Weet je wat? Ik denk, uh, ik ga het gewoon eens verkopen. Ja, dat dacht ik dus ook vanmorgen. Maar ik heb natuurlijk hele mooie klokjes... En, uh, maar de klokjes, die, uh, ja, ik heb er iedere dag wat wij om. En, uh, en Het is een beetje zonde dat het er blijft liggen. En ik heb klokjes gekocht die me zeer doen aan mijn pols. Dus, uh... nou, die meneer is nog druk bezig naast met al zijn sieraden. Ondertussen ja, laat ik even mijn horloge hier uh, taxeren. Het is een echte omega. 60 euro betaal? Ja, 60 euro. 60 euro. Als het goud was, 100 euro. Maar hij is niet goud, niet. om redden die achterkant is uh, stainless steel. Ik ben een beetje teleurgesteld. Dit is een goede prijs wat jij kan krijgen. Ik zeker, uh, je zal niet bij veel meer krijgen. Nee. Wat voor mensen komen nou hier uh, naar jullie toe eigenlijk? So, um, I would say it's not necessarily that they need the money more, but it's more about getting rid of something which is uh, obviously no more use to them. Wat gaan jullie met deze spullen doen? Munich, Germany, en die horloges voor de Alfa Cup. Ik heb hier nog een horloge. Okay. That's a real Omega from Kuala Lumpur. So no, this watch we can't take unfortunately. <laughs> nee, daar krijg ik helemaal niks voor. No. Nou, daar staan we weer met z'n tweeën buiten. Ik ben toch wel een klein beetje teleurgesteld, maar voor u was de buit groter, hè? Ja, dat was uh, uitstekend. Ja, 1800 euro. Ja. En ik uh, helemaal niks. Ik vond het zonde om voor 60 euro weg te doen het horloge. Ja, maar het is maar waar je aan hecht. Maar heeft u ook een beetje niet het idee van dat je soms een beetje bedonderd hier wordt? Nee, niet echt, want ik had me eigenlijk van tevoren goed laten informeren wat de goudprijs was. Tegenover een juwelier, enzovoort, uh, moet ik zeggen dat het, uh, dat het wel goed zit. Met geld doen, uh, ik denk dat mevrouw gedeeltelijk uh, gezellig gaat winkelen en misschien nemen we wat mee op vakantie. <laughs> en dat uh, maar het is gewoon altijd wel lekker. Nou, heel veel plezier met het geld. Ja, dankjewel. En jullie succes. Ja, heel sneu voor mij, hè? Ja, ja, maar, misschien toch geld uitgeven voor een mooie loodje en dan iedereen. <laughs> dan weet je gelijk het verschil, denk ik. Dat is even een zware teleurstelling. Ik had toch echt wel verwacht, misschien 300-400 euro. Maar... Uh zei die, een paar tientjes, niet meer. Laat maar zitten. Ik neem het wel weer mee naar huis. Die andere man heeft meer geluk. Die kan er in ieder geval nog even lekker van uh, genieten. Extra geld op vakantie. Ik had het ook zo graag gewild. Dan gaat het horloge weer de line. En Ik denk dat het daar nog heel lang blijft liggen. En misschien dat het in de komende jaren nog gaat stijgen. En dat ik het uh, over 10 of 20 jaar nog maar eens een keer moet gaan proberen. Maar helaas. Joris, dus morgen is hij weer terug. Heb je vragen op Twitter, dan zet je er hashtag durf te vragen achter. Iedere dag pikken wij een vraag uit en die beantwoorden. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Ed Stefan van Hulten vraagt, waarom stoppen we met Sinterklaas chocolade, muizen en kikkers in onze schoen? Hashtag durf te vragen. Met Lisette Kruijf, culinaire historicus. Dan moet je even terug naar het begin van het schoen zetten. Zo in de 16e, 17e eeuw. Ja, en bij Sinterklaas hoort een beetje elkaar plagen. Dat ging niet altijd even subtiel. Jongetjes kregen een roe als ze stout was, waren geweest. Ja, meisjes die kregen dan misschien wel een kikker of een muis in hun schoen... als ze niet zo lief waren geweest. Nou, in de 19e eeuw dan... Uh... Kunnen we van chocola allerlei figuren gaan maken? Nou, en kennis is uh, dus meisjes die dan uh, bijvoorbeeld al heel nieuwsgierig waren of ze wat in hun schoen zouden hebben gekregen van Sint. Die slopen dan s ochtends naar beneden en staken hun hand in hun schoen en oh bah, schrikken, daar zit dan opeens een kikker of, uh, of een muis in. En dan blijkt het toch leuk, want dan is het uh, chocola en het is toch iets om te snoepen.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 Uh, Piet, het juichbandje. Oh, uh, sorry. Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. e-matching. Online dating, alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Geld stinkt, geld bouwt, geld spaart. Spaar bij een bank die de wereld spaart. Bij de ASN Bank is uw spaargeld goed voor mens, dier en klimaat.